Eerder had de algemene vergadering van de VN besloten... dat de zetel van Libië kan worden ingenomen... door een vertegenwoordiger van de Nationale Overgangsraad. Intussen bieden aanhangers van Gaddafi op enkele plaatsen nog fel verzet. Bij de stad Beni Walid hebben de troepen van het nieuwe regime zich teruggetrokken... na hevige beschietingen door Gaddafi-getrouwe eenheden. Ook Gaddafi's geboortestad, Sierte, is nog niet ingenomen.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 Michaela Krajcek heeft de halve finales bereikt van het tennistoernooi in het Canadese Quebec. Ze versloeg in de kwartfinale de als vierde geplaatste Canadese Rebecca Marino met 6-1 en 6-3. In de halve eindstrijd speelt Krajcek tegen de Tsjechische Street -Shova. Tot besluit het weer, bewolkt vanochtend vooral in het westen buien, maar vanmiddag ook in de rest van het land. Maxima tussen 16 graden op de Wadden en 19 in Limburg.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 Het NOS Radio 1-journaal. Bert van Sloten. Een hele goede morgen. Het is zaterdag 17 september en de brief staat centraal. De postman uit Engeland is jarig en we hebben zelf, net als de Tweede Kamer, ook post gehad vannacht. Een brief namelijk van minister De Jager. Lang verwacht, toch gekomen, gisteravond laat, aan het begin van de nacht. Politiek verslaggever Marcel Bril is in Den Haag, want het is een brief op verzoek van de Tweede Kamer. Want de minister moest alle scenario's eventjes op een rij zetten. Onder andere het scenario, wat gebeurt er met Nederland als Griekenland failliet gaat? Maar die vraag wordt niet beantwoord. Is nou ook duidelijk waarom die vraag niet wordt beantwoord? Nee, inderdaad, die uh, spannende, concrete en essentiële vraag, die wordt niet beantwoord. Dat is natuurlijk uh, jammer. Maar was ook al te verwachten. Want als je dat soort sommetjes openbaar maakt. dan ligt hele gevoelige informatie op straat. Soms... Maar dan had hij dat ook van tevoren wel kunnen zeggen. Uh, hij heeft ook al gezegd. Uh, wat mij betreft. Uh, zul je dat soort scenario's. nou niet uh, helemaal uitgerekend krijgen. Want wat krijg je dan? Dan krijg je dus inderdaad die beursgevoelige informatie. En ja, dan loop je het risico dat er allerlei balletjes gaan rollen. waarvan je niet wilt dat ze gaan rollen. Maar ja, als de Kamer om een brief vraagt. dan moet je er eentje schrijven. Dat heeft hij ook gedaan. Een uitgebreide uh, brief. En er is ook een afspraak gemaakt met de Europese ministers, dat er geen concrete informatie gegeven wordt... over een eventueel Grieks faillissement. Nou ja, en daar heeft de jager zich in ieder geval aan gehouden. Goed, dat heeft hij wel gedaan, maar wat er wel in staat ondertussen... zijn uh, drie verschillende situaties, een soort van rekenvoorbeelden. Uh, wat, wat blijkt daaruit? Nou ja, da daaruit blijkt dat uh, als het uh, fout gaat, uh, als er een van die uh, situaties gebeurt... bijvoorbeeld een financiële crisis, dat is zou je kunnen zeggen de minst erge... een bankencrisis die we al eerder hebben gehad... of een eurocrisis uh, of een mondiale economische crisis... ja, dan hebben we echt wel een heel groot probleem. Dat lees je eruit, uh, dat, dat ademt het hele stuk uit. Dan komen de uh, staatsschuld uh, komt in de problemen, de huizenmarkt, de bankwereld... allemaal doemscenario's dus eigenlijk... Maar ja, dat zijn dingen die we eigenlijk uh, al weten. Ja, bedoel, we, dat kunnen we eigenlijk ook een beetje op onze boerenklompen aanvoelen, wou je zeggen. Ja, nee, dat klopt. Dat, dat is wel heel dreigend om te lezen. Dat, die toon lees je ook in de miljoenennota. Maar het zijn allemaal voorbeelden en er staat ook in elke zin bij, bijna... van nou ja, weet je wat, we moeten oppassen dat dit geen verwachtingen zijn... maar rekenvoorbeelden. We hebben daar geen maatregelen aan geplakt. Dus uh, ja, dit is een soort van beeld wat we hebben van die situatie... maar allemaal niet reële voorbeelden. Ja, goed, maar het kan heel somber uitpakken. De Kamer heeft dat dus uh, nu, want de Tweede Kamer heeft, dat, uh, heeft daarom gevraagd. Uh, Geert Wilders uh, van de PVV uh, voorop. Is dit nou iets waar ze iets mee kunnen? Zijn ze tevreden? Ja, dat is nog even te vroeg om die vraag echt te beantwoorden... want hij kwam, zoals je al zei, heel laat binnen gisteravond. Um, maar ja, het is een voorzichtige stap van het kabinet om iets meer inzicht te geven... in hoe de regering bezig is om alvast vooruit te denken. En eerlijk is eerlijk, dat moet ik ook wel even bijzeggen. Ik heb nog eens een paar eerdere brieven van de minister... Uh, lezen. En in eentje die van 13 juni staat beschreven wat er gebeurt als uh, Griekenland failliet zou gaan en het uh, land uit de euro gaat. Dat is dus al wel een beetje opgeschreven. Dat kost minimaal 4 miljard euro. En dat uh, kan dan nog uh, oplopen, maar de details worden nu dus niet, uh, niet uh, uitgewerkt. Wel is het zo dat de aangeboden is aan Kamerleden om uh, vertrouwelijk uh, geïnformeerd te worden. Maar dat was toch niet de bedoeling hè, van de aanvragers van de brief. Want uh, Wilders die wilde in alle openheid zien wat er zou gebeuren als Griekenland ja. failliet zou gaan. En was het niet zo, Marcel, dat de vorige keer dat ook dat aanbod ook op tafel lag, om vertrouwelijk geïnformeerd te worden en de Tweede Kamer toen zei van dat, daar hebben we geen behoefte aan? Ja, dat ging over de uitwerking van um, uh, de afspraken die op de Eurotop gemaakt zijn, hoe dat allemaal verder ging. Dit is natuurlijk een iets breder iets, hè. dit gaat over eventuele scenario's, maar daarvan zegt het kabinet dus dat kunnen we niet gaan doen. Even afwachten of de Kamerleden die stukken nu wel vertrouwelijk in willen zien. Maar ja, ik denk wel dat PVV-leider Wilders hoopte dat het allemaal openbaar werd, want dan kon die uh, ze gelijk halen, hoopte hij. Want zijn scenario is al een tijdje duidelijk. Geen cent meer naar Griekenland. Dat land gaat toch failliet. En dan uh, zitten we met de gebakken peren weggegooid geld dus. Als we nog meer daar geld in gaan pompen. Nou, en hij heeft natuurlijk belang erbij om iedereen uh, dat uh, te vertellen. Als het fout gaat, als Nederland extra moet bezuinigen. Dan hoef je niet tegen elke prijs te rekenen op mijn steun. En daarmee voert hij in toenemende mate de druk op richting kabinet. Maar in deze brief heeft hij dat bewijs dus niet in handen. Omdat het er gewoon domweg niet in staat. Nee, dat is helder geworden. Dankjewel Marcel voor het gesprek. Marcel Bril was dat vanuit Den Haag. Gemeenten kampen met flinke tekorten op het budget voor bijstandsuitkeringen. In 2011 loopt het verwachte tekort op tot ruim een half miljard euro. En dat moeten de gemeenten zelf aanvullen. Want niet voor iedere gemeente, wat niet voor iedere gemeente echt makkelijk te doen is. Daarover gaan we praten met René Paas, Die is voorzitter van Divosa. Dat is de Vereniging voor Sociale Diensten. Die hebben er allemaal mee te maken. Goedemorgen. Goedemorgen. Heeft die miljoenennota voor 2012, uh, ja, geeft die daar nog enige soela's? <laughs> nou, ik ben bang van niet. Er zijn veel mensen die hebben gezegd uh, dat de miljoenennota de somberste ooit is. Maar als ik kijk naar de miljoenennota, dan vind ik dat het kabinet ongelooflijk optimistisch is... Uh, en eigenlijk misplaatst optimistisch... over wat er in de wetwerk en bijstand kan gebeuren. Er is ramen uh, 305.000 uh, bijstandsgerechtigden. We zitten nu al rond de 320 en we krijgen elke maand duizenden klanten erbij. U zegt eigenlijk het aantal bijstandsgerechtigden gaat alleen maar gillend omhoog. Ja, het loopt heel hard op op dit moment. Dat is ook niet gek. De, de algemene werkloosheid loopt op. Er zijn een heleboel mensen die zijn uh, ontslagen tijdens de eerste golf van de crisis. We hopen de tweede nog te voorkomen natuurlijk... Maar die zijn ontslagen en hun WW loopt nu af. Nou, raad eens waar ze terechtkomen, waar ja, ze de... nog steeds geen baan hebben. Ja. Precies, ze komen in de bijstand dan uh, terecht. En eigenlijk zegt u, die cijfers zijn niet voldoende opgenomen. Nee, de, de, de cijfers van het Centraal Bureau van de Statistiek... dat is dus niet wat we ja. zelf hebben bedacht... die zijn nu al hoger de dan de ramingen voor volgend jaar. En volgens ons gaat het eerder de verkeerde dan de goede kant op. En vervolgens komt dat op het bordje van de gemeente terecht. Ja, dat is helaas nog niet alles, want uh, gemeenten krijgen sowieso al te weinig geld om de huidige uitkeringen van te betalen. Het, het tekort dat u noemde, meer dan een half miljard, dat is het tekort voor het lopende jaar. Het is een inschatting natuurlijk, want het jaar is nog niet voorbij. Um, maar dat is ongelooflijk veel geld op gemeentebegrotingen. En het, iedereen is er ook over eens dat het uitvoeren van de bijstand dat dat een rijkstaak is en dat het dus ook fair is... Dat, dat gemeenten samen daar ook genoeg geld voor krijgen... om die taak een beetje netjes uit te kunnen voeren. En dat e gebeurt nu, en nu en niet. Even voor het beeld, hoeveel gemeenten heeft u daar een inzicht in? Hoeveel gemeenten zitten er op dit moment met tekorten? We hebben dat in, in de afgelopen lente gemeten. Over het afgelopen jaar was, was het al negen van de tien gemeenten die een tekort had. En dat loopt alleen op. Dus ik denk dat het geen rare gok is om te zeggen dat ongeveer alle gemeenten nu... Een tekort oplopen op de wetwerk en bijstand. Ja. Sommige hebben hey, een heel hey, groot tekort wat, en andere kleiner. Ja. Even dat we het heel goed begrijpen: 9 ja. van de 10, dat, dat is dus eigenlijk 90 procent van de gemeente. Ja, precies. Ja. Ja. Ik, ik, ik kom nog uit de generatie die heel kan, snel kan uit, uit het hoofd kan rekenen, gelukkig. Ja, procenten <laughs> gaan nog. Hè? Ja. ja, precies, dat gaat nog. Net. Meer hoeft u me ook niet te vragen. Hoor. Um, maar ja, wat nu? Uh, want ja, het, het Rijk heeft geen geld. De, de, de afspraak is dat de gemeente op de eigen blaren moet zitten. Uh, wat nu? Nou, de afspraak bij het uitvoeren van rijkstaken is dat het rijk zorgt voor genoeg geld. Dat is de meest basale afspraak waar iedereen het over eens is. Het is wel zo dat er in het verleden bij het vorige bestuursakkoord dat nu op zijn laatste benen loopt, aparte rekenregels zijn gemaakt om ervoor te zorgen dat als gemeenten het nou heel goed deden... dat ze eigenlijk niet zaten te bezuinigen voor het Rijk. Dus dan kon het, kon het mee- en tegenvallers opleveren. Inmiddels zijn de tegenvallers door de crisis zo groot... dat ik vind dat die afspraken herzien zouden moeten worden... ook nog voor de lopende jaren. Ja, maar dan zien ze u al aankomen in Den Haag. Dan zeggen ze u heeft misschien de miljoenennota gelezen. Daar staan nog meer tegenvallers in. We hebben ja. het niet zo breed. Dan heb ik naar nieuws voor het, dep voor het departement, maar ook voor het kabinet... Um, het gevolg van te weinig geld hebben, wat dus ook niet klopt... Hè? want het is een rijkstaak die we uitvoeren. Maar het gevolg daarvan is dat gemeenten... ergens anders moeten gaan bezuinigen. Dus dat begint met sportvelden, scholen, wegen, schoonhouden... de dingen die gemeenten verder doen. Burgers merken dat dus onmiddellijk. Gemeentelijke belastingen gaan er ook door omhoog. En ik weet al dat er in Den Haag weer kamervragen overkomen. En uiteindelijk, als gemeenten het niet redden... Gemeenten gaan niet failliet. Gemeenten melden zich uiteindelijk bij het Rijk om bijstand te krijgen van het Rijk. En dan ligt die weer bij het Rijk, alleen dan is die veel erger geworden. Uh, dus ik denk dat we de werkelijkheid onder ogen moeten zien. Het zijn zware tijden, daar hoort bij dat er helaas veel mensen afhankelijk zijn geworden van de bijstand. Het worden er elke maand nog meer. Als je daar te weinig geld voor geeft, dan zorg je ervoor dat het straks nog veel grotere problemen zijn geworden. En die moet je dan oplossen. Ja. En ik dacht, dacht dat, dat, dat die bezuinigingen, die 18 miljard, dat die waren om er als land straks steviger en sterker voor te staan. Maar er past dus niet bij dat je problemen zo hoog laat oplopen... dat je straks iets ergers doorschuift naar de toekomst. Ja, maar dan denk ik, uh, trek aan de bel, in, dat doet u eigenlijk nu al eventjes via de media, ja, via, best wel. via de radio. Ja. Trek aan de bel en, en organiseer een gesprek ook met het, met het Rijk. Komt dat ervan op, uh, op ja, korte termijn? De gesprekken begonnen met minister Donner, uh, toen nog minister van Sociale Zaken... En dat was een beleefd gesprek waarin de minister wees op afspraken. De gesprekken met staatssecretaris De Krom en minister Kamp zijn niet veel beter geworden. Dus gemeenten kunnen tegen de muur opspringen. Maar ze lopen steeds grotere tekorten op op het uitvoeren van een taak die ze van het Rijk moeten uitvoeren. Als iemand recht heeft op bijstand, dan moet hij een uitkering krijgen. En het Rijk komt niet zoveel ver, verder dan te zeggen, ja, afspraak is afspraak. Mm. For better and for worse. Dat klinkt heel flink. Um, maar op het moment dat gemeenten hierdoor zo... echt massaal, he, goede gemeenten, ja. gemiddelde gemeenten... Uh, maar als gemeenten eigenlijk allemaal hier grote hoeveelheden geld uh, op verliezen... dan betekent dat dat je de afspraken moet herzien. Dat kan niet anders. Nou, dat is duidelijk. Uw pleidooi uh, is helder uh, en volgens mij ook wel gehoord uh, in Den Haag. Kijken of ze er wat mee doen en of er een gesprek komt. Meneer Paas van de Divoza's. ik dank u wel. Graag gedaan. We hopen straks contact te hebben met kolonel Gerards. Heeft het ongeluk in Reno, de Verenigde Staten... nog gevolgen voor de luchtmachtdagen in Leeuwarden? Dat vragen we ons af. En daarover gesproken, de A31, Harlingen-Leeuwarden... is afgesloten tussen Dronrijp Rijp en Marsum. Want de snelweg wordt juist gebruikt als parkeerplaats voor de vliegshow. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Bert van Sloten. Deze weken denkt Turkije terug aan de gebeurtenissen van september 1955. Toen werden tienduizenden christenen, met name Grieken... uit hun huizen gezet en verdreven. De Turkse regering heeft nu, geheel onverwacht... aangekondigd al het onroerend goed van de verdreven minderheden terug te geven. Correspondent Bram van Meulen gaat op stad... met de hoofdredacteur van een Griekse krant. Het is het blad Appaya Martini. Het blad heeft 600 lezers. Het aantal Griekse families dat nog over is in het oude Constantinopel. Langs de verloren bezittingen loopt hij. Meriem Makarsa. Waar je ook kijkt in Istanbul, je ziet altijd wel een Grieks gebouw, een Ottomaans gebouw, een Byzantijns gebouw. Het is een stad vol met historie en dat kan de hoofdredacteur van de enige overgebleven Griekse krant in Istanbul wel waarderen. Deze stad is eigenlijk van iedereen, maar de Grieken zijn hier wel massaal vertrokken. Hè? De Grieken werden massaal verdreven in die afgelopen eeuw. Met name in 1955 staat hier bekend als de pogroms... waarin de Grieken massale land werden uitgestuurd door honderdduizenden. Maar... Hun sporen, hun sporen kunnen niet worden uitgewist, zegt de Griekse hoofdredacteur. En dat is ook zo, en werd nog eens een keer bevestigd door premier Erdogan... die beloofd heeft een heel aantal bezittingen die lange tijd werden afgenomen van de Grieken... terug te geven aan de minderheden, de gemeenschap waaronder de Grieken. Dan zegt hij heel sceptisch... Ja, dat is ons beloofd dat die gebouwen teruggegeven zouden worden. Maar we moeten het nog maar zien, want de Turkse regering heeft in het verleden wel vaker beloften gedaan aan ons. Toch eens aan de Turkse buurman vragen wat hij ervan vindt... dat het gebouw naast hem teruggegeven gaat worden aan de Griekse gemeenschap. Althans, zoals de premier het heeft beloofd. Ja, Het is hun goed recht om terug te krijgen wat ze is afgenomen... Vindt de Turkse buurman en zegt, het is verschrikkelijk wat er is gebeurd in de jaren 30, 40, 50, toen hier massaal de Grieken uit Istanbul verjaagd werden. Uh, en ik zie hoe gelukkig ze zijn als ze hier terugkomen als ze een oude gebouw weer terugzien. Dus ik ben er voor, maar dat zou misschien betekenen dat u uw winkeltje, wat u de, de benedenste verdieping van dat Griekse gebouw runt, dat u daar misschien wel uit moet. Ja, yani, uh, ja, dat, als dat zou gebeuren, dat zou ik het gewoon een beetje vervelend vinden. Want dat zou betekenen dat ik op zoek moet naar een nieuwe winkel op een nieuwe plek. Maar toch vind ik eh, dat het zo hoort dat het gerechtigheid is... ...dat die mensen hebben nou eenmaal de Grieken. Dus De Grieken hebben recht op hun oude gebouwen. En ja, Als het zo moet zijn, dan wil ik geen problemen met ze maken. Dan wil ik ze ook teruggeven waar ze recht op hebben. Mali hadden nodig. In dat tijd werden de, de, al die bezittingen van de Grieken en de minderheden afgenomen... ...omdat ze het geld daarvoor nodig hadden. Maar nu, nu stelt dat niet zo meer voor, veel meer voor. Nu maken de Turken, verdienen de Turken elders hun geld. Bijvoorbeeld in het Midden-Oosten waar Erdogan op dit moment op bezoek is. Dus is het tijd om de minderheden hier de Grieken de Armeniërs, de Joden, weer eens wat terug te geven. Dat is de sceptische mening van de Griekse hoofdredacteur... die een cadeau is beloofd door de premier... waarvan hij nog moet zien of hij het inderdaad gaat krijgen. Bram Vermeulen maakte de reportage. Hij brengt nog iedere dag de post rond met zijn rode wagen en zijn poes. Kent u misschien Postman Pat? Bij ons beter bekend als Pieter Post, de Britse animatieserie. Die bestaat vandaag 30 jaar en hij is nog altijd populair, al is het tegenwoordig in een iets andere vorm. Postman Pat, postman Pat, postman Pat, en is Black and White Cat. In zijn blauwe uniform met zijn ronde brilletje beleeft hij al sinds 1981 spannende avonturen. Samen met zijn kat Jess. Come on Jess, we've work to do. Mrs. Goggins van het postkantoor. Oh, I'm so sorry. En natuurlijk zijn rode postauto rijdt Postman pet rond in het dorpje Greendal. That feels he's a really happy man. Well, Ik ben John Cunliffe. Ik ben de creator van Postman Pat. Het begon allemaal bij schrijver John Cunliffe. Hij werd gevraagd om een kinderserie te schrijven die zich afspeelt op het platteland. And that's all it was. There was no other specification set in the countryside. That's the only limitation that I had. Canliff dacht meteen aan een postbode. Just provided somebody for Pat to speak to without seeming too peculiar. Die had ook iemand nodig om tegen te praten en daarom schreef hij de kat Jess in de serie. I didn't really have big expectations. And they said, you know, eigenlijk geen grote verwachtingen van de serie, zegt Cunliffe. Niet alles werkt op tv, dus laten we. Maar het beste ervan hopen. En die wens kwam uit. What a day, said Pat to Jess. We found a glove and a penknife, but no Sarah Ann. In 17 landen groeien kinderen nog altijd op met Postman Pat. In Nederland kennen we hem als Pieter Post met zijn kat Smoes en mevrouw de Kok. Pieter Post de post met zijn poes verdient de kost. Inmiddels is Postman Pat met zijn tijd meegegaan en heeft hij een heuse make-over gehad. Hij rijdt op een motor, heeft een helikopter en een hoop andere gadgets. Hallo there, welcome back. Shall we carry on with our deliveries? Postman Pat is een hippe postbezorger geworden There's still plenty to explore. met een eigen website. You can check your delivery book. En nu hij 30 jaar bestaat, krijgt hij zelfs zijn eigen animatiefilm. En dat vinden veel Britten best wel jammer. Long's little roots, he should keep it with his old van and stick in the valley, really, I think, to be honest. Zij hebben toch liever die langzame kneuterigheid van toen. Traditional, old fashioned postman pattern. Goodbye, everyone. Have a good time. Oh, ja, ja, zie dat liedje vandaag nog maar eens uit uw hoofd te krijgen. Met dank aan het Radio 1-journaal. Goed, bij een vliegshow in de Amerikaanse stad Reno... is één vliegtuig neergestort, een P-51 Mustang uit de Tweede Wereldoorlog. Het gebeurde vlak voor de tribune en het ongeluk werd door toeschouwers gefilmd. You see that? He crashed. Piloot en twee toeschouwers zijn overleden en er zijn vijftig gewonden. In Nederland is er vandaag ook een grote vliegshow tijdens de luchtmachtdagen in Leeuwarden. We wel even met kolonel Frank Gerards van de Safety Director tijdens die luchtmachtdagen. Goedemorgen meneer Gerards. Goedemorgen. Ja, we weten nog niet precies natuurlijk wat er allemaal fout is gegaan daar uh, in uh, Amerika. Maar uh, is er bij zo'n vliegshow altijd speciale aandacht voor het moment dat het eventueel mis zou kunnen gaan? Ja, absoluut. En dan moet u ook kijken naar het, het voorkomen daarvan. Er zijn uh, internationaal behoorlijk goede regelgeving. hoe we kunnen voorkomen dat uh, dit soort dingen kunnen gebeuren. En ik heb ook een team bestaand uit acht mensen. die de hele dag bezig zijn om uh, goed te kijken hoe deze shows worden uitgevoerd. Dat ze uitgevoerd worden conform onze afspraken en dat we de veiligheid uh, erg hoog aan het verhaal blijven houden. Ja, maar het kan altijd een keertje gebeuren, zoals in Amerika... dat er ja, iets is waar je in de draaiboeken geen rekening mee hebt gehouden... en dat het op een, inderdaad op een toeschouwer terechtkomt, of meerdere toeschouwers. Nou, er zijn zo dingen, uh, bijvoorbeeld uh, alle manoeuvres doen wij weg van het publiek... om te voorkomen dat als er iets misgaat, dat iets richting het publiek gaat. Dus dat zijn dingen die we heel erg uh, goed uh, benadrukken en bekijken... Daarnaast hebben we gezorgd dat uh, daar waar de displays plaatsvinden... zo ver van het publiek af is dat er een, een behoorlijke veilige ruimte in zit. We hebben dus ook voor deze dagen... zijn de shows niet boven het, de, uh, de landingsbaan zelf, maar ver daarvan af... om die afstand maar groot mogelijk te houden tot aan het publiek. Ja, want als, is... als iemand vandaag vraagt van ben ik hier veilig... dan kunt u daar volmondig ja op zeggen. Ik zet inderdaad volmondig ja op. Uh, wij controleren dat in samenwerking met de luchtvaartpolitie... Dus ik ben echt overtuigd dat wij alles wat er gedaan kan worden... ten aanzien van de veiligheid, dat we dat ook van tevoren afgesproken hebben... en vandaag ook controleren op de naleving daarvan. Ja, zijn er vandaag, wat, wat, hoe, laat ik eerst even vragen... verwacht u trouwens veel bezoekers vandaag? Ja, het, uh, het weer zal zeker een factor spelen met het aantal bezoekers vandaag. Maar we hopen toch wel zo'n 150.000 bezoekers te krijgen. Ja, en staan er veel stunts op het programma? Nou, niet echt. Zijn, uh, ja, wij praten niet over stunts, maar over demonstraties. Demonstraties, ja. Uh, maar er zijn zeker heel veel demonstraties, die beginnen om 9 uur vanochtend... en die gaan door tot tien voor vijf vanmiddag. Dus wat dat betreft is het een mooi en gevuld programma. Ja, en uh, eigenlijk kan het dus hier niet gebeuren, een vliegtuig dat vlak voor de tribune crest. Zo mag ik uw woorden interpreteren. Nou, u mag mij worden interpreteren dat er uh, echt alles aan gedaan is om, om dat soort dingen te voorkomen. Uh, zoals gezegd in de regelgeving en in de uitvoering daarvan uh, zijn we erg druk... En ik heb toevallig gelukkig net iedereen kunnen complimenteren over hoe het gisteren gegaan is. Dat iedereen zich ongelooflijk professioneel heeft, uh, heeft gedragen uh, tijdens de airshows. Wat dat betreft kijken wij daar uh, erg positief uh, tegenaan. Ik wens u een, een mooie en een veilige dag toe. En uh, ook goed weer. Hartelijk dank. Frank Geraert was dat van de Luchtmachtdagen. Zo dadelijk is het tijd voor de tros. Ik heb in ieder geval Mieke uh, gezien. Ik weet niet of uh, Peter er is. Maar ze gaan het hebben over latrelaties van Mark Rutte. En ze hebben het over een van mijn favoriete gerechten: de Kapsalon. Dat is toch wel zo ongelooflijk vet. Alleen moet ik er niet aan denken om dat om half negen al te eten. Maar wat dat nou allemaal precies inzet, blijf luisteren naar deze zender, Radio 1.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 Een bank met ideeën. Radio 1. Het NOS-journaal. Tijdens een vliegshow in de Amerikaanse staat Nevada is een toestel neergestort. De Mustang uit de Tweede Wereldoorlog kwam terecht in de tribunes. Drie mensen kwamen om het leven, onder wie de 74-jarige stuntpiloot. Zeker 56 toeschouwers zijn gewond geraakt, van wie de helft er slecht of zeer slecht aan toe is.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 Tros Nieuws Show Presentatie: Mieke van der Wey en Victor De Koning. Goedemorgen, hartelijk welkom bij de Nieuws Show. Wat gaan we doen om negen uur? Het rentmeesterschap van het CDA over de natuur. Veel lijkt het niet voor te stellen als we de plannen van staatssecretaris Bleker lezen. Maar om negen uur komt er weer werk in de vorm van Jaap Dirkmaat van Das en Boom. En dan Nicole Lefever verkeert terug na vijf jaar correspondentschap in het Midden-Oosten. Met haar en met Salomon Bouwman, die in Israël is... praten wij over het verzoek van de Palestijn om erkenning voor een Palestijnse staat. Dan komt hoogleraar Stadsgeschiedenis van Rotterdam over het fenomeen Kapsalon. En dan hebben we het over een snack... En het laatste onderwerp dat uur is het zoeken naar vermisten nog steeds uit de Tweede Wereldoorlog. Om tien uur spreek ik biograaf van Willem Frederik Hermans Willem Otterspeer over zijn ontdekking dat Willem Frederik Hermans zich in de oorlog vrijwillig heeft gemeld bij de Cultuurkamer. Raoul Jetje komt ook over zijn zoektocht naar de oprechtheid. Waar hij al een tijd mee bezig is, schreef hij een boek. Mark Rutte is lesbisch, Arie Storm doet de boeken. En als laatste onderwerp een zelfhulpgids voor bruiloftgasten... en mensen die liederen willen zingen. Zometeen nog een gesprek met de advocaat van de vaccinelichtjehouder gooien. Dat vind ik zo'n mooi ja. woord. Maar eerst de politiek. Juist, dan telt u maar op een uitgelekte miljoenennota... extra bezuinigingen en een moeizamer wordende relatie met het hoogpartner... Het minderheidskabinet van VVD en CDA heeft er wel eens beter voor gestaan... en dan hebben we het nog niet eens gehad over het bekritiseerde pensioenakkoord... en de steeds duurder wordende zorg. Over de gevolgen van de economische crisis voor de coalitie... en de vraag of dit kabinet wel oog heeft voor een duurzame toekomst van Nederland... gaan we praten met politiek commentator van Elsevier Sibinia. welkom... en Edine van Nistelrooy, eveneens hartelijk welkom... Ja. en zij is voorzitter van de politieke jongerafdeling van GroenLinks, de Wars... Ik begin even bij Sivinia, want uh, ja, langzaam dringt zich toch de vraag op... volgend jaar weer naar de stembus. Uh, ik denk het niet. Maar uh, als je naar het wapen luistert van de laatste dagen... zeker dat van Geert Wilders, dan zou je dat bijna denken. Uh, maar eerlijk gezegd uh, denk ik dat het, uh, hoe gek het ook mag klinken... het kabinet, omdat het danst als het ware tussen alle politieke uh, facties uh, door... En in dat opzicht uh, is het redelijk succesvol. Ja. Het grootste succes, een van de grootste successen van het kabinet tot dusver, is juist dat pensioenakkoord waar je het net over had. Want uh, daarmee hebben ze de PvdA en de FNV uh, als het ware in huis gehaald. En daarmee meer bereikt dan ze met Wilders op pensioen- en OOW-gebied konden bereiken. En daar doet Wilders nu, ik las hem vanochtend nog in de Volkskrant, een. Uh, uh, Buiten gewoon het over tegen Job Cohen dat hij een, uh, een standbeeld zou moeten krijgen. over de uitverkoop van het belang van de PvdA-kiezer. Dus dat doet Wilders zuur over het feit dat Cohen het kabinet steunt. op andere punten waarop hij het kabinet niet steunt. Dus als je dat terugbrengt tot, tot die essentie. Wilders die zegt, die, die accordeert uh, de bezuinigingen. van om te beginnen 18 miljard. dat kan meer worden, dat kan een probleem worden. Uh, en uh, aan de andere kant heb je Cohen, die steunt het kabinet... op het punt van het Europese beleid en het pensioen. Het is een mooi voorbeeld van verdeel en heers... Zo zou je kunnen zeggen. Als, als de rest het oneens is, dan kun je het als minderheidskabinet nog redelijk lang volhouden. Ja. Kijk, Wilders die zegt nu wel, hè, want dat is natuurlijk degene die uiteindelijk het kabinet op de been houdt... die zegt nu wel van volgend jaar is het waar van de waarheid, maar op welk punt? Dat zou ik dan ja. niet weten, wat hij Ja, vanmorgen in dezelfde volkskant ook uh, toch het uh, bericht wat Wilders niet erg prettig zal vinden... dat we die migratiecijfers niet halen. Hè? Ja. Uh, en dat is voor hem wel een heel stevig punt. Ja, maar dat is nooit in het regeerakkoord in getallen vastgelegd. Hè? En het staat alleen maar dat het substantieel is. En met de presentatie van het regeerakkoord, een klein jaar geleden, toen heeft Wilders gezegd dat het gehalveerd moest worden om de immigratie van niet-westensalatonen. Nou ja, dat weten we pas als de kabinetsperiode voorbij is. Dus in die zin uh, is dat uh, minder uh, heftig als het nu lijkt. Kijk, ik denk dat Wilders meer geïnteresseerd is in de mate waarin, uh, waarin Gert Leeuwers erin slaagt om in Europa. Uh, veranderingen in het uh, migratiebeleid uh, te, be te bewerkstelligen. En dat schiet nog niet erg op. Maar dat maakt ook deel uit van dat bekritiseerde Europa... waar wilden ze natuurlijk op dit moment garen bij spint. Hè? Maar voornamelijk op het punt van Griekenland. Maar als Europa ook nog tegenhoudt... dat wij uh, minder welkome immigranten uh, de, uh, ja, ja. de deur niet kunnen wijzen... Ja. Ja, dan wordt het... Uh, maar let wel, op dat punt... Dat, dat, kijk, een jaar geleden ging het bij Wilders alweer al nog over de, de islam... en de, de oppositie in het CDA. Die had het over de rechtsstaat. Daar gaat het allemaal niet, niet meer over. Nu is Europa het centrale thema. En wat er op die ja. punten gebeurt, heeft Wilders meer steun dan, uh, dan menig ander. Alhoewel ik denk dat een Grieks failliet voor Wilders toch niet verkoopbaar zou zijn. Uh, nou, het, ja, het Griekse failliet... Uh, dat is eigenlijk wat die steeds impliciet bepaalt. Ja. Hè? Dus, maar het uh, neveneffect daarvan is... en dat heeft niet iedereen uh, steeds stilgestaan... misschien wilde het zelf ook wel niet... dat is dat al dat geld dat er nu in garanties en leningen naar Griekenland gaat... als het als Griekenland niet failliet gaat... dan weten we pas over tien jaar of daaromtrent of het al dan niet terugbetaald is. Maar als Griekenland failliet gaat... dan moeten we meteen uh, de kosten daarvan en de opeten. En dat betekent ja. dat meteen terugslaat op de Nederlandse begroting... en dat betekent dat we net meer moet bezuinigen... Ja, en dat wilden ze dan niet natuurlijk. Ja. Mevrouw Van Nistelhooy, euh, zou u het nou erg vinden... als dit kabinet opeens van de zetel ja. af... Laat het zo, bijna zeggen. Nou ja, het zal u niet verbazen dat ik daar geen probleem mee heb, persoonlijk. Maar ik denk niet dat dat snel uh, gaat gebeuren. Want statistisch gezien is het ook zo dat in een representatieve de democratie, zoals de onze, juist minderheidskabinetten uh, het meest stabiel zijn, het langst zitten. Uh, en als ik ook nu kijk naar hoe het gaat in Den Haag, uh, oppositie kan nog geen deuk in een pakje boter slaan. En ik vind het belachelijk dat de PvdA ook met zoiets als een pensioenakkoord meebuigt nu met wat er op tafel ligt. Want als ik naar het pensioenakkoord kijk, dan denk ik dat is geen geen eerlijk akkoord. Het is niet eerlijk voor arm en rijk. En het is niet eerlijk voor jong en oud. En met name voor het jong en oud dilemma maak ik me heel erg zorgen. Omdat je ziet dat hè, we hebben met z'n allen een streefpensioen afgesproken. Van hoeveel pensioen moet je ongeveer hebben. Dat is 70% van wat je normaal gesproken hebt verdiend. Voor ouderen is dat nu nog 85%. Dus dat ligt daarboven. Maar voor jongeren straks is dat nu al... 55 procent. En dan denk ik, dan zit daar iets in dat akkoord niet goed... als je dat niet eerlijk verdeelt. En toch houdt een PvdA dan zo'n kabinet uh, in de zetel. Nou ja, en de gezamenlijk. En uw eigen partij, D66? GroenLinks. Uh, GroenLinks, <laughs> sorry, neem ik me de kwalijk. Ik kijk even verkeerd. Maar uh, ja. Uh, ja jullie moeten ook voortdurend eigenlijk uh, op die trampoline kijken... waar je gaat staan. Ja, precies. Het is een, ik merk heel erg dat er, er zit daar zo'n kabinet. En dan heb je dat parlement... En die lopen allemaal maar te proberen om iets uit te onderhandelen. Maar ze krijgen niks terug. En er, het zit helemaal vast. En ik denk dat er pas iets kan gebeuren als ook mijn generatie snapt... dat wat er nu gebeurt, dat dat niet goed is voor ons. Maar is het niet zo dat uh, uw generatie zich daar in het, in, het, nou ja, in het algemeen... helemaal nog niet zo druk over maakt? Ik kan me niet herinneren dat toen ik als, als u of als jij... dat ik toen uh, bezig was met mijn pensioen. Ja, precies. De, maar dat is dus ook het probleem. Terwijl, dat pensioen gaat juist ons aan. Want wij zitten straks... Ja, hoe lang duurt dat nog? Daarvan. Ik denk dat dat uh, zo lang duurt totdat het te laat is, eerlijk gezegd. Nee, dan maar dan redelijk pessimistisch. Te ja, het duurt steeds langer. want die pensioenleeftijd ja. wordt natuurlijk steeds hoger. Ja, ja, dus op, dus ja. tegen die tijd dat ja. mevrouw van Nistelrooy ja, ja. hier aan toe is, dan, uh, ja, dan, dan ben je 75. Ja. Ja. Nou. Lekker lang doorwerken. Maar ja, het is wel, je zou kunnen zeggen, een situatie die er enerzijds heel instabiel uitziet. Maar je zegt, Sibinia, door die instabiliteit, hoe gek het ook klinkt, is het eigenlijk heel stabiel en comfortabel. Maar dat is heel mo moeilijk uit te leggen, mevrouw Van Nistelrooy. Ja, precies. Ja, ja, ik zie dat ook. Want wij zijn natuurlijk... in Nederland zijn we die polderdemocratie uh, gewend. Dus dat je een beetje overlegt met z'n allen... dat je, hè, dat je de, de, de uh, christelijke partijen wat geeft... op het gebied van, van hoe, hoe, uh, hoe zij met hun scholen om willen gaan. Bijvoorbeeld uh, dat je de meer liberale partijen wat geeft... Uh, hoe zij met, uh, met, met andere wat meer liberale issues om willen gaan... dat je dat allemaal een beetje in balans houdt. En daar praat je over. En nu is er dus gewoon nauwelijks gesprek tussen de verschillende hmm, partijen. Dat zou, ik niet durven, dat zou ik juist niet zeggen, want uh, deze constellatie... waarbij een minderheidskabinet voortdurend steun moet vinden in het parlement... voor soms tegengestelde opvattingen, zal ik maar zeggen... Ja, dat leidt tot meer parlementaire democratie. Een beter gebruik van een parlementaire dem democratie. Je kunt zeggen dat wat er uiteindelijk uitkomt er een beetje modderig uitziet... Maar je kunt moeilijk zeggen dat de oppositie nu eh, minder in te brengen heeft dan eh, in een normale meerderheidscabinetsituatie. Nee, sterker nog. De invloed van de, een partij, zelfs als van GroenLinks, die, die de hele Kondo's missie mocht dicteren. For better or for worse, zeggen we erbij. Maar in ieder geval, eh, dat zelfs de invloed van GroenLinks op dit zogenaamd zo rechte kabinet is evident aanwezig. Dus de parlementaire noem het de democratische invloed op het uh, regeringsbeleid... is uh, nog nooit zo groot geweest, zou ik wel eens zeggen. Nou ja, maar je ziet bijvoorbeeld niet, zoals, uh, zoals je dat voorheen wel zag, die dialoog. Dus dat je zegt, oké, okay, wij steunen jullie hierin... en dan steunen jullie ons hierin. Bijvoorbeeld, er is niets mogelijk om te kijken naar... wat gebeurt daar nu met dat PGB? En is dat nou wel wat we persoons moeten de doen? Persoonsgebonden budget. Maar sorry, persoonsgebonden budget. En... en dat is iets waar, nou, waar ik persoonlijk en mijn organisatie echt op tegen is dat dat zo afgepakt wordt. Maar u noemt dialoog, um, maar maar maar dat dialoog, maar het is toch geen, gewoon een beetje de zaak om... verdelen. En dialoog is toch dat je echt inhoudelijk over zaken praat? Precies, en dat je dan gaat kijken, oké, okay, wij komen jullie daarin tegemoet... Uh, en, en wij komen jullie dan weer daarin tegemoet. Het is ook een Jolande Sap bijvoorbeeld van GroenLinks... of uh, Alexander Pechtold van D66... om te zeggen, van, nou, wij doen gewoon niet mee met Kunduz... of met Europese steun, of weet ik veel wat, als je niet op die andere punten... Dat nou, doen ze niet... Want nogmaals, de verdeeldheid, ja. ook binnen links, is zo groot... dat de familie Rutte en Verhagen uh, de, de oppositie volledig uit elkaar ja. kan spelen. En nogmaals, het is niet verplicht. Je hoeft niet. Je kunt ook zeggen, ik kan om politieke redenen... hoewel ik er inhoudelijk mee eens ben, kan een oppositiepartij mm -hmm. zeggen... kan ik om politieke redenen toch nee zeggen. Dat is overigens een situatie die ze op een gegeven moment wel voor kan doen. Ja. Dus wat je nu in Duitsland ziet... Dat is een, een spiegel, daarvan kunnen we hier aantreffen. De SPD, de Duitse PvdA, die heeft gezegd: Wij steunen het Europa-beleid, het Griekenland-beleid van bondskanselier uh, Merkel. Maar mocht het zo zijn dat uh, door tegen te stemmen tegen het beleid wij Merkel weg kunnen krijgen, dan kiezen wij tegen Griekenland en voor het wegkrijgen van we Merkel. In zo'n positie kan natuurlijk de PvdA, Job Cohen die maakt niet een echt heel. Uh, natuurlijk zou ik zeggen, geen, geen strijdvaardige indruk. En die vaat niet te scherp aan de wind. Maar die zou in dezelfde positie kunnen belanden... dat als hij het kabinet weg kan krijgen... dat hij zegt dat hij om opportunistische redenen... Uh, het kabinet uh, niet gaat steunen en dus laat vallen. Nou, ik heb het indruk dat Jobko wel wat strijdlustiger is dan een tijd geleden. Dat is waar. Hij, hij valt moed. Het, hij maakt, ja, zeker. Maar goed, dat is een kwestie van toon, zou je kunnen zeggen. Ondertussen doet hij gewoon, ook met het pensioenakkoord... natuurlijk gezellig oh, ja. mee met uh, het regering. Maar wie bepaalt nou op dit moment de agenda in Den Haag? Nou, dat is een, uh, een soep, hè? zou je kunnen zeggen. Dat iedereen trekt aan hetzelfde paard. En, uh, de ene, de, de, de... Soep en een paard? Je hebt wel veel vergelijking. Ja, nou, laat ik het dan ja. zo zeggen. Uh, Laten we dan een schip noemen. Hè? Dus iedereen trekt aan het schip. En de ene dag wint de ene. Dus afgelopen donderdag uh, wonnen uh, Cohen en, uh, en Kamp en, uh, en, en, uh, en Rutte. En verloor Wilders. Hè? Want de, de pensioenleeftijd gaat... Verloor de dus, jongeren, toch, zou ik willen zeggen. Ja, maar daar gaan we het straks misschien ja, nog over hebben. Ja. Maar in ieder geval... de uh, En een andere dag wint Wilders weer. Dus dat is... Uh, de, maar goed, als er één regisseur is... en je moet één regisseur aanwijzen... dan is dat uiteindelijk Rutte. Maar hij is vooral regisseur door ook veel het handen te geven. Want je vraagt je af wat er van zijn eigen VVD nog overblijft... als je de ene dag zaken doet met Wilders... en de, nou, de andere dag met Job Cohen. Nou, wat blijft daar nog van over? Hij, nou ja, hij bedient zijn eigen achterban, maar uh, zuinigjes. Ja, zou maar je kunnen dus, zeggen? is het nog zo... dat ze bij de VVD een eigen kring natuurlijk... Ik heb het niet over de achter. Over de, de, ze de zijn nog kiezers, steeds zo verrukt van het feit dat de Rutte daar premier is dat ja, ze hem een hoop vergeven. Precies. en alle Nederlandse politieke partijen willen altijd graag wat plus zitten. Omdat je dan, uh, laten we zeggen, ook je de gemeentebestuurders en zo dat maar kunt bedienen. Dus af. dat is allemaal ja. wel van belang. Maar op een gegeven moment moet je weer naar de kiezers toe. En dan, dan gaan die kiezers vragen: wat heb je nou gedaan? Nou, dan blijkt die een combinatie van wilders en cohembeleid... beleid te hebben uitgevoerd. Uh, Eline van Nistelrooy, wie, wie verwijt je nou eigenlijk iets? Ik verwijt dit kabinet eigenlijk heel veel. Allemaal. Ja, eigenlijk, eigenlijk ah. dit kabinet. Die zeggen van dit is het beleid waar wij uh, ja. mee de toekomst in willen gaan. En dat je in een situatie komt waarin er niks gebeurt uh, aan de AOW. Er wordt niks hervormd op dat gebied. Er wordt wel bezuinigd op onderwijs. De AOW-leeftijd gaat gewoon omhoog. Om te beginnen met twee jaar straks in 2015. Ja, het, het gaat niet snel genoeg en het gaat niet dat in zo zijn We kunnen niet zeggen dat het niet gebeurt. En hoe zou het dan moeten... Um, we hebben een plan, hè? Sneller. De AOW ja, leeft het sneller omhoog. We het de AOW leeft het ja. sneller omhoog en er moet wat meer verdeeld worden tussen arm en rijk. En de pensioenen nu moeten al wat meer verzoberd worden... zodat de jongeren straks ook uh, een deel moeten versoberen... ten opzichte van wat de verwachting oorspronkelijk was. Maar dat dat wel wat meer in balans wordt getrokken. Um, dus dat zou er op dat terrein moeten gebeuren... Nou, je zal natuurlijk moeten gaan kijken naar het omvormen van, uh, van de WW. Uh, dat zijn allemaal plannen die ook de VVD had en GroenLinks ook had en D66 elkaar ook konden vinden. Maar die nu nog steeds niet gebeuren omdat de PVV zegt dat willen wij niet. Nou ja, nee, onderwijs. omdat er geen kabinet kwam waar, uh, waar GroenLinks, D66 en de VVD samen in zaten. Omdat Helaas. de PvdA er ook in zat en, en, en GroenLinks en D66 wilden volgens Rutte onvoldoende bezuinigen. Zo is het. Omdat die combinatie niet tot stand is gekomen, is er een andere combinatie gekomen. Ja, en in die combinatie wordt er wat mij betreft dus niet uh, voldoende hervormd. En op het moment dat je dus zegt, we gaan in tijden van crisis bezuinigen op onderwijs. We gaan niet het problematiek in de zorg die eraan zit te komen, want daar zijn straks 10.000 banen te weinig. Over nee, de kosten de van de gezondheidszorg is een veel groter probleem. Die gaan gigantisch ja, dus stijgen, dus de, daar moeten we anders de, over nadenken. De economie denken, zakt in, maar dat wordt niet aangepakt. De, de economie, dus iedereen heeft al die banen, dat is niet zonder belang. Maar uh, en ik zag gisteravond bijvoorbeeld in het programma's nieuwsuur... ook weer iedereen klagen. en iedereen gaat er weer een paar dubbeltjes in een maand op achteruit. Maar het ja. werkelijke probleem, de echte kostenvreter dat is de gezondheidszorg waar ieder jaar 4 miljard euro bij komt. Ja. Mevrouw Van Isrooy. Wanneer staat dat Malieveld dan voor met jongeren... of interesseert de gemiddelde jongeren de politiek geen bal meer? Malieveld heeft al volgestaan uh, met jongeren. Uh, we hebben al een paar keer op het Malieveld gestaan uh, voor de onderwijsbezuiniging, of nou, tegen de onderwijsbezuinigingen. He, dat je dus bijvoorbeeld geen tweede master meer kan doen... wat zich ja. enorm terugbetaalt uiteindelijk in de maar belasting. Maar dat geldt maar voor een beperkte groep jongeren, zou ik zeggen, hoor. He? Ja, ik hoop dat er steeds meer en meer bijkomen En dat ze ook echt zien, er moet wat gebeuren op die zorg. Er moet wat gebeuren op het onderwijs. Er moet wat gebeuren met het milieu. Mm. En dat dan... Daar gaan we ook zo meteen overleggen. overleggen. Zo. Nou, hartelijk dank. Ik hoorde al een beetje dat kloppen van de echte politicus. We spraken met politiek commentator van Elsje Sibinia en Eline van Nistelrooy, Voorzitter van DWARS van GroenLinks over de politieke gevolgen van de economische crisis voor het kabinet Rutte. En kijkt u nog voor meer informatie op nieuwsshow.nl. Oorspronkelijk zou de rechter op Prinsjesdag uitspraak doen... maar dat leek bij nader inzien toch een onhandig moment. Vandaar dat de rechtbank gisteren vonniste in de zaak tegen de vaccinelichthouder-gooier... die vorig jaar op Prinsjesdag de Gouden Koets bekogelde... met een vaccinelichthoudertje. De dader Erwin L., die door de rechtbank... volledig ontoerekeningsvatbaar werd verklaard... zat voor dit vergrijp al bijna en al bij al een jaar in voorarrest. En daar kan door zijn hoger beroep zomaar minimaal een jaar bij komen... Een zeer lange tijd voor een betrekkelijk onschuldig geval. Want hoeveel gevaar kan een vaccinelichthoudertje nou opleveren voor de koninklijke passagiers in een dichte koets? We gaan daarover praten met advocaat Marielle van Essen. Goedemorgen. Goedemorgen. U gaat in hoger beroep, maar is dat nou wel verstandig? Want uw cliënt zit al die tijd dan gevangen. Ja, dat is waar. Dat is een uh, heel vervelend nadeel bij het instellen van hoger beroep. Het beginsel is dat iemand in vrijheid zijn proces kan afwachten. Alleen de rechtbank neemt kennelijk deze zaak zo hoog op dat zij uh, dat niet willen in deze zaak, omdat ze bang zijn dat ze iemand de maatschappij in terugsturen die mogelijk gevaarlijk is. Nou ja, voor de, de leek klinkt het wel een erg lang vervoerarrest: voor een jaar. Dat is niet alleen voor een leek hoor, dat is ook voor mij. Ik ben ja. in deze zaak van verbazing uh, in verbazing gevallen. Uh, Laten we wel wezen als dit uh, houdertje tegen een uh, autootje van de plantsoenendienst was gegooid. Dan zat ik, zat ik nu hier niet met u te praten over een jaar voorarrest. Uh, deze zaak is enorm opgeblazen in mijn optiek. Door het OM. Ja, het OM maakt keus of zij wel of niet strafrechtelijk willen vervolgen. Uh, ze hadden het ook kunnen afdoen met een transactievoorstel, daar hebben ze niet voor gekozen. Ze hadden ook kunnen kiezen voor eventueel gedwongen opname uh, civielrechtelijk. Dat kan bij mensen die uh, ja, in de war lijken volgens het OM, want dat zegt het OM al een jaar lang. Maar desondanks hebben ze ervoor gekozen om deze man een jaar lang door dit strafrechtproces te duwen. Ja. U vindt niet dat die man in de war is? Kijk, ik ben geen deskundige. Dus ik zal daar geen uitlating over doen. Mijn cliënt zegt zelf, nou, ik heb geen stoornis. Uh, en hij heeft zich ook niet laten onderzoeken... want hij zegt, ik geloof niet in die psychologie. Ja, nou goed, je kan natuurlijk ook even op de stoel van de OM gaan zitten. En die aanslag van uh, Carstatus op, op Koninginnedag in Apeldoorn... Uh, was nog niet zo lang geleden. En dan denk je, ja, uh, die familie moet wel extra goed beschermd worden. Ja, en dat uh, zie je ook in deze zaak heel duidelijk. Dat uh, de rechtbank echt een signaal wil afgeven naar de samenleving... van, sol niet met dit koop... Want we hebben in het verleden al erger meegemaakt. En dat is ook de reden waarom de rechtbank alle tijd heeft genomen, een jaar lang, om onderzoek op onderzoek te laten verrichten op deze man. Om te bekijken, heeft die man een stoornis en zo ja, is die voor de toekomst gevaarlijk? Kan die zo gevaarlijk worden net als Carsté? Maar waarom wil hij zich dan niet laten onderzoeken? Als hij geen stoornis heeft, nou, dan kan je het toch ook rustig laten onderzoeken. Ja, kijk, iedereen maakt daar een keuze in. En laten we ja. wel wezen, de meeste mensen die zich laten onderzoeken... door het Pieterbaancentrum rollen uit het Pieterbaancentrum... met een stempel dat ze een stoornis hebben eruit. Dus wat dat betreft zijn de vooruitzichten van een dergelijk onderzoek... meestal niet zo positief. Maar ik begreep dat hij nadat hij dat vaccine lichtjes houde... Uh, naar de koets had gegooid, ja, dat is het moeilijke woord. Uh, dat hij ook stevig had liggen worstelen met een paar uh, begeleiders. En dat, uh, met een paar lakije. Dat lijkt me ook leuk met zo'n zo pak aan. Uh, en dat omdat ook stevig is aangevreven. Nee, dat is echt onzin. M meneer ja. heeft uh, geen enkele lakij aangeraakt. Hij heeft een houdertje gegooid richting de koets. en is meteen uh, door de politie aangehouden oh. en afgevoerd. Oh. Oh, ik heb begrepen dat hij dus ook uh, een gevecht was geweest met die, met die lakeien. Nee hoor, absoluut Maar goed, niet. u zei net al, als hij dus een, een, een, een tram had bekogeld... dan was er niks aan de hand geweest. Toch zegt de rechtbank, het feit dat hij de gouden koet bekogelde... speelde geen uh, rol in de bepaling van de strafmaat. Ja, dat doet het natuurlijk wel. Omdat het werd gekwalificeerd als belediging van het Koningshuis. En dat is een aparte strafbepaling in ons wetboek. Dat betekent dat als je een burger beledigt... dat minder ernstig is volgens het wetboek... dan het beledigen van het Koningshuis. U vertegenwoordigt ook al de damschreeuwer. Vertegenwoordigde. Vertegenwoordigde de, Vertegenwoordig de, de ja. damschreeuwer. Ik dacht dat ik dat zei, maar goed. Die bij de herdenkingen paniek heeft veroorzaakt. En ook die man die bij een concert in aanwezigheid van Koningin Beatrix. opeens ja, op het, het, het, stond, het, ja. het podium opsprong. Dan ga je toch denken, u hebt een voorliefde voor mensen... die het niet zo goed voord hebben met het Koninklijk Huis. Ja, ik moet zeggen, van die laatste cliënt... daar heb ik met hem ook direct over gesproken. Ik zei, nou, dat kan bijna geen toeval meer zijn... maar ik doe naast strafzaken ook zogenoemde wet BOPZ-zaken. Dat zijn gedwongen psychiatrische ja. opnames. Dan heb je dienst een week lang. Nou, die beste man weet natuurlijk niet dat ik een advocaat ben... die op dat, op, in die week dienst heeft. En ik weet natuurlijk niet dat die man van plan is... om ergens halverwege die dienst op, op daar ja. te gaan preken. Het en, is toeval. Nou, het, een collega van mij die zei op de dag... want de Wereld Draait Door gaf concerten in de Melkweg... en die zei van, ik, ik, ik, zei, ik krijg nog een melding binnen... Ik moet zo meteen maar eens gaan kijken. Hij zei, hoor, dat zal dan net die man zijn. Ik zei, nee, hoor, dat zal wel heel erg toevallig zijn. En ik ging kijken Ja, wel hoor, dat was hem. U had dienst. Ik had dienst, inderdaad. Ja. Maar het is niet zo dat mensen die iets met het koninklijke familie willen... dat die uw telefoonnummer in een uh, boekje hebben staan of in een gsm. Nee, ik mag het hopen van niet. Want volgens mij uh, kan ik nu al niet meer echt uitkijken naar een lintje in de toekomst. Ja, ah. zo, nou, ja <laughs> dit is verschrikkelijk. Maar even terug, he, uh, uh, die rechtbank zegt, ja, het gaat ons om de maatschappij beschermen... tegen iemand die psychiatrische problemen heeft. En dat lijkt me toch een hele uh, terechte opmerking. Ja, dat snap ik ook heel goed. Maar tegelijkertijd, kijk, veel mensen hebben mij aangeklampt en gezegd... kom op, het gaat toch helemaal niet goed met uw cliënt. Kijk, ik kan en mag daar geen uitspraken over doen... maar dan denk ik, ja, als dat zo duidelijk is in het begin, waarom zetten ze deze man niet, net als bij de concertgebouw spreker zeg maar, is gedaan, waarom geven ze hem niet direct een behandeling? Kijk, lof van de vraag of cliënt dat wil, dat was natuurlijk ook een keuze die gewoon heel plausibel was. Maar dat hebben ze niet gedaan. Ze hebben hem eerst een jaar in voorlees laten zitten. Ja, en, en dat, dat vind ik heel kwalijk. En daarmee zegt u, ligt voor mij die relatie toch weer met het feit dat het Koninklijk Huis daarbij betrokken is. Ja, ik heb ook wel signalen uit het openbaar ministerie ontvangen... dat ze zeggen, ja, op ons is de druk ook groot... om toch anders op te treden dan, uh, dan we in het verleden gewend zijn. En gaat u in, in hoger beroep proberen dit uh, terug te draaien... en uh, te bewijzen dat uw cliënt gelijk heeft? Of... Kijk, het, het, uh, in twee zinnen is eigenlijk het punt... dat cliënt wordt bestempeld met een stoornis... maar is nooit adequaat onderzocht. Maar dus... ja, dat wil hij ook niet. Nee, dat wil hij niet. Ja. Maar goed, dan zou je, net zoals bij Sietse Haar... met die baby's, zou je dan tot de conclusie komen... nou ja, goed, dan word je extra hard gestraft. Want als je je niet laat onderzoeken, is dat het gevolg. Ja, en een jaar lang in voorarrest is al een forse straf... voor het gooien van een vaccinehouder tegen een koets. En dat zou dan de consequentie kunnen zijn. Maar je kan niet iemand met een stoornis bestempelen als je niet hem hebt kunnen onderzoeken. Dat is de stelling van de verdedigers. Dus u bedoelt eigenlijk, hij heeft al genoeg ge gebromd en, uh, en hij zou nu vrijgelaten moeten worden. zo. Ja, en mocht het dan blijven. in de toekomst toch misgaan of, of dreigen mis te gaan... dan kan hij altijd nog civielrechtelijk worden opgenomen, gedwongen psychiatrisch. Goed, het laatste woord zal er nog niet over gezegd zijn. Uh, hartelijk dank, advocaat Marielle van Essen. We spraken met haar dus over de uitspraak in de zaak tegen de vaccinelichtjehouder gooien. Yeah. Daar is hij dan. <laughs> Goed, zometeen gaan we verder met Jaap Dirkmaat van Das en Boom. Over de natuur. En meneer Bleker. Greenpeace krijgt een nieuw vlaggenschip. Snel, modern en milieuvriendelijk. Het wordt een van onze snelste schepen, maar op zeilen, hè? We zijn op de nieuwe Rainbow Warrior. En in tuinreservaten.nl gaan we een betegelde tuin oppimpen tot een natuurlijke tuin. En verder onderzoeken we waarom veel legelaars een overwinteringsplek kiezen die er eigenlijk niet voor geschikt is. Wat een rare beesten. Een rare beesten. Luisteren morgenochtend van 8 tot 10. Radio 1. Vroeger. Vogels. Het nieuws van alle kanten.